Tweede kans, tweede kans, shy. Imro Selek. Tweede kans, tweede kans, Black Elke dag is het alsof ik je stem nog hoor. Als een fluisterende echo zachtjes in mijn oor. Ik mis de streeling van je lippen op de juiste plek. Voel nog steeds de warmte van je adem in mijn nek. Is het echt of is het mijn verbeelding die spreekt? Het is een kwelling die ik elke dag opnieuw beleef. Want zonder jou verliest het leven glans. Ik zou alles over hebben voor een tweede kans. Gedaan. Waarom ben ik toch zo dom geweest? Zo dom geweest, yo. Ik kan niet zonder jou. Ik ben zo bang dat je nog boos bent. Want je neemt me zoveel kwalijk. Maar mijn liefde zit nog veel te diep voor jou. Ja, ik heb alles over voor het tweede kans. En, en geef het de tweede kans Tweede kans Tweede kans Want zonder jou ben ik verloren The Ik voel de pijn nog Het steekt al de naam Jij ging bij me weg Ging bijna weg joh. Jij kwam niet meer terug Ik heb er alles voor over Om jouw liefde weer te voelen schat je weet echt niet, nee. Hoe vreet ik jou nu mee zo? Ja, ik heb alles over voor de tweede kans. Alles over. Je moet me geloven, dus wees maar niet bang. Wees me kwaad. En geef me dan Maar deze de tweede kans. Tweede kans. Ik zeg tweede kans. Want zonder jou ben ik verloren. Niet als een man En moet je me nu weer zien Nu lig ik op mijn knieën Smek ik jou om niet te gaan Maar jouw besluit Lijkt vast te staan oh, zo verdompt van een meisje en nu is ze bij me weg. Kon ze gewoon niet bij me blijven? Zien me lopen hier op straat? Beetje turen naar de grond met een wond aan mijn hart. Dwaal doel in het rond, in een zweven wel duizend vragen hier door mijn hoofd. Valse beloftes die je mij hebt beloofd. Waarom heb je die verteld? Waarom heb je niet gezegd dat je bij me weg zou gaan? Hoe dan ook? Vroeg of laat, lig alleen in bed. Rijkt nog steeds je geur. Zie je nog steeds binnenlopen, s'avonds door die deur? Hoor nog steeds je lach, je voetstappen op de trap. Ik zou gewoon zweren dat je bij me was. In een visioen proef ik nog steeds als ik een wens mocht doen, bracht ik het terug naar toen. Het verleden werd verdrijven naar het heden van. Ik zou alles over hebben voor een tweede ja, kans. Ik heb alles over voor een tweede kans. Alles over, je moet me geloven, weet maar niet waar. Want zonder jou, over en uit, ben ik verloren.